In het zuidoosten. Dit was.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. Beleef het live mee. Live vanaf het circuit. Dit is Race Radio. Alleen op ZFM. ...FM Zandvoort en uh, ja, welkom bij Race Radio en samen met uh, collega Tom Hendricks. Goedemiddag, goedemorgen Tom. Hallo Lena van Den Haag. <laughs> ja, dat is uh, weer al goud van oud hè? Ja, mag je wel zeggen. Wij dat is, samen. He, dat is, uh, hele tijd geleden. Ja, wij samen weer uh, achter de microfoon. Dus het wordt uh, ja, één groot feest tot sowieso 12 uur. Maar ik zou zeggen, blijf luisteren tot 5 uur. Want dan is uh, Race Radio hier op CFM Zandvoort op 106.9 natuurlijk te beluisteren. En anders op onze televisie te volgen. En 104.5 op de kabel natuurlijk. Inderdaad, op de kabel ook voor, uh, voor de mensen natuurlijk uh, thuis en uh, op de... Uh, uh, in de auto, zeg maar. Nou, waar, uh, wat is natuurlijk het belangrijkste vandaag? De DTM hier op het circuitpark Zandvoort. En uh, het is vandaag zondag 22 augustus. En uh, ja, race 2 van de Seat Leon Super Coppa Cup is al gehouden. Deze was van uh, kwart voor negen tot kwart over negen. En op dit moment zijn we nog steeds bezig uh, de DTM, de warming up. En ik heb uh, vernomen dat... Paul Giresta de snelste rondes rijdt met 1,33 toch, toch? Ja, er zitten een paar er, zitten er vlakbij, maar hij draait constant dat soort rondjes. En uh, dat is heel opvallend natuurlijk, want uh, de weersomstandigheden zijn anders dan uh, toen vrijdag uh, de uh, ritten begonnen. Er staat uh, meer wind, uh, er is geen zon, dus de baan is uh, minder warm. En, ja, en door die wind uh, waait er ook veel zand op de baan, dus het is uh, opletten. Inderdaad, en we gaan het allemaal zien ook uh, tijdens de echte race. En die heeft vanmiddag plaats waar uh, Jaap Koper hier in de studio zal zijn. Dus uh, ja, dat uh, allemaal. En meer natuurlijk bijvoorbeeld uh, uh, de Porsche Carrera Club uh, Cup, die uh, komt ook nog voorbij. En de Formule 3 Euro-serie, dat allemaal hier vanmiddag bij CFM Zandvoort. En ja, uh, uh, het programma wat niet door is gegaan is eigenlijk Jazz, toch? Ja, we zijn, uh, we zijn zo bereid geweest om even op te schikken voor het... Uh... Geweld vanuit het circuit. Maar als pleister op de wonden heb ik toch wat jazzmuziek meegenomen. En om te beginnen een oude opname van Sidney Boucher. Sopraanswakker van die een deel van zijn leven in Parijs woonde. We gaan luisteren naar At The Jazz Band Ball. Beurtenissen op het circuit. Race Radio. Alleen op ZFM. Heb Je auto-race hoort natuurlijk een uh, muzikaal scheurijzer. En uh, zo kwamen wij terecht bij de alt-saxofoon van Earl Bostic. Door een speciaal mondstuk wist hij een schorre klant, klank uit zijn instrumenten te toveren. En daarmee een altijd herkenbare eigen stijl te creëren. En dit waren dan de Seven Steps. Ja, uh, Lennar, we zitten niet bij de zevende uitvoering, maar alweer bij de tiende uitvoering van de DTM in Zandvoort. Ja, ik zie het inderdaad. Uh, ja, Tien keer DTM is toch, wel, uh, is toch wel bijzonder te noemen, hè? Ja, ja. ja en ik heb uh, gehoord dat die, uh, zowel de coureurs als de uh, toeschouwers heel graag naar dit uh, geweld komen kijken. Want het is natuurlijk een fantastische ligging, zo'n baan vlak naast de Noordzee. De rijders moeten wel uitkijken, want uh, er kan af en toe een, een flink uh, laagje zand uh, van het strand op de baan terechtkomen. Maar ja, dan moet je gewoon lekker sturen en dan uh, kom je daar wel doorheen denk ik. Ja, en bepaalde bochten liggen ook altijd anders dan op andere circuits, waardoor het altijd net weer even anders manoeuvreren is of ja. zo, hoorde ik. Maar goed, uh, de tiende keer dus en uh, dat kost uh, het circuit Zandvoort alweer drie geluidsdagen. Ja. Want uh, het maakt wat meer lawaai dan, uh, dan normaal. En, uh, Hoeveel krijgen we er eigenlijk hier? In, uh, in nou, daar is nog steeds uh, twijfel over. Vol, volgens mij zouden we extra geluidsdagen krijgen, maar is dat nog niet uh, gerealiseerd? Maar, Van 12 naar 15? Zoiets, ja, maar hangen we er niet aan, hangen we er niet aan op. Nee. Nee. Want ik nee. rijd alleen maar auto op de weg. <laughs> ja, dat is waarschijnlijk ook... Uh, <laughs> Uh, voor iedereen het beste. <laughs> nou, wie er dus uh, bijvoorbeeld uh, op het circuit gaat rijden... Uh, zijn uh, nieuwe coureurs hier dit jaar. is oud-Formule 1-rijder David Coulthard Die uh, ja, is, uh, aan het, heeft aan het begin van zijn carrière... al uh, ja, heel belangrijk op, su uh, op uh, Zandvoort uh, succes uh, gevierd. Dat was in 1991. Want toen won hij uh, de eerste editie van de Masters of Formula 3. Dus dat is toch wel uh, leuk. Ook dat hij, uh, dat hij met een goed gevoel zeg maar, hier naar Zandvoort komt. Ook al... Heeft hij op dit moment ja, niet zo heel goed gepresteerd uh, voor de DTM? Want hij is als het goed is geëindigd op de voorna laatste plaats om uh, zo meteen te beginnen. Om twee uur. Dus dat is dan weer wat minder voor hem? Ja, een beetje flink gas geven. En, uh, want dat, dat, schijnt, uh, dat schijnt de formule te zijn om hier goed vooruit te komen. Op, uh... Nou, een goed remmen. Ja, maar heel goed gassen. En remmen. Omdat het dus nogal heuvelachtig is en zo voor de duinen. Nou, vanaf ik geloof dat ze in de tijd, toen heb ik een rondleiding gehad samen met Benno Veuge over het circuit, dat ze bij de laatste verdiening ze complete duinen verplaatst hebben. Serieus? Ja, echt waar. Zo. <laughs> Maar goed. Dat het, is alweer een tijd geleden. Dat is alweer een tijdje geleden, <laughs> ja. nou wat wij hier allemaal op het programma hebben staan... dat zijn uh, toch wel een aantal races. Dat is bijvoorbeeld de Formule 3 Euroserie. Nou, natuurlijk de DTM. En de Porsche Carrera Cup en de Cion Leon Super Cup. En op dit moment eigenlijk zal... Uh, nee, nog niet... Bijna gaat de Porsche Carrera Cup van start, de race. Dus we zullen nog heel even moeten wachten totdat we daar iets meer informatie over hebben. Want op dit moment worden op televisie worden alle coureurs even laten zien in hun auto. En wie is op dit moment aan de beurt? Kon je dat lezen? Ik kan het niet lezen. Oh, nou, in ieder geval, het is een Duitser. Die wordt op dit moment eventjes... Ja, uh, nou, geknipt tegen geschoren mag ik wel zeggen, want uh, helm op, uh, riemen vast uh, en alles wordt uh, met een camera zo eventjes uh, goed uh, bekeken. Dus uh, mensen kunnen allemaal zien, het is nummer vier van de Porsche Carrera Cup, die dus als vierde plek van start gaat. Dat zo meteen, van vijf voor half elf tot een uurtje of elf. De warming-up van de DTM is zojuist gereden, van ongeveer half tien tot tien. En daar was dus ja, Paul Giresta erg succesvol, want hij had zeg maar, de snelste rondes. Al heeft dat natuurlijk niet zoveel te maken met de race vanmiddag. Want ja, de kwalificaties die zijn al geweest, hè? Ja, uh, hij mag niet van start als op plek 1. Nee, dat is Timo Schneider. Scheider, zeg ik het goed? Scheider, ja. ja zonder N. Hij start dus vanaf pole positie voor de, ja, de zesde race alweer van het DTM seizoen. Dat opvallend, want Mercedes draait momenteel erg goed in de DTM. Maar dit is dus een Audi-coureur. Ja, en Audi die heeft er zin in. Want die, die heeft een aantal coureurs nu ook mee laten gaan op Zandvoort. Dus die, die, die heeft wel zin om, om punten te gaan pakken, zeg maar. Goed, nou we gaan eventjes uh, kijken hoe, dat, uh, hoe ze zo meteen gaan vertrekken. Dan hebben we nog leuke muziek? Ja, dit is Natia en Bruglia met Thorne. Ja. I thought I saw a man who to life. Well, he was warm, he came around. Dignified. He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, you seem to care What your heart is for But well, I don't know him Sport is misschien wat overdreven, want zo, uh, zo, zo uh, technisch zijn we allemaal niet en, en we staan ook niet echt op de baan. Maar de start is begonnen hè, toch? Ja, er zijn twintig uh, Porsche's uh, onderweg en er uh, was al eentje die een uh, behoorlijke stuurfout maakte, die stond even dwars op de baan. Die kwam kennelijk uh, verkeerd uit, uit de bocht. Maar uh, ze hebben flink de, de vaart erin. Ja, ik zie het inderdaad. Uh, we, we kunnen zo meteen eventjes zien wie de... Uh, wie de snelste ronde heeft gemaakt. Hier zien we de start nog even. In de start zijn er fouten gemaakt. De nummer vijf is uh, snel ervan doorgegaan. Uh, verder, nee. Geen, uh, geen grote geen klappers. Rampen. Nee, iedereen nee. gaat hier nog de eerste bocht door. Ja. Oké, okay, dus dat, is het, dat was het probleem niet. De start was in ieder geval goed verlopen voor alle wagens. Alleen ja, daarna kwam dus al snel een, een stuurfout, waardoor een auto van de baan raakte. Maar op dit moment is alles weer kalm, hè? Ja, maar er is kennelijk één auto uitgevallen al, want er rijden nog maar 19 rond. Oké, okay, er is één auto uitgevallen. We gaan zo even kijken wie, wie dat was en over wie gesproken... Je vroeg net, uh, ja, wie, wie, wie? Nou, dat was dus Nathalie Mbruglia. En dat is een Australische zangeres en actrice uit uh, 1975. En zij, uh, ja, zij speelde ook in de soapserie Neighbors. Ah, Buren. Ja, zeg je dat wat? Ja. Nee. Nee, nou, ben laten we... <laughs> nou, dan uh, laten we het hier maar eventjes bij. Nathalie en Broeklia hoorde je dus met uh, Thorn. En daarna Santana met She's Not there. En nu weer een, een nummer uit jouw, uh, jouw favoriet, hè? Ja, want uh, de muziek van de Beatles, met name van uh, John Lennon en Paul McCarthy, is ook in de jazz terechtgekomen. Zoals het mooie yesterday. En er wordt hier gespeeld door de hardbop trompetist Lee Morgan. Oh, wacht even hoor. Ik moet hem wel klaar hebben gezet. Welk nummer ook alweer? Nummer 2. Oh, nummer 2. Oké, okay, daar komt hij dan. Position. Position. ZFM Race Radio. FM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, daar zijn we weer. Oh. Nog twaalf rondjes te gaan in de porsche Carrera. Ja, inderdaad, nog, nog, nou, nu nog elf rondes te gaan. En op er is nummer... weer een crash geweest. Ja, dat was uh, nummer 10. dat was Belinsky, die is uitgevallen. En op dat stuk uh, heb ik gezien, uh, ja, kwam er een blauwe, blauwe takelwagen. dus dat betekent gele vlag. Dus uh, de auto's moesten in die bocht even rustig aan doen. Zag je wat er nou gebeurde? Nee, geen flauw idee. Hm. Oké, okay, ik kon het ook niet helemaal zien, maar we weten in ieder geval, Belinsky is dus uitgevallen. Nog 18 te gaan. Dus en uh, Ja, nog 18 uh, Porsches uh, met nog 11 rondes in totaal van 19. En uh, we hebben hier een uh, top 4 even samengesteld. Op nummer 4 stond de uh, Renauer. En op nummer 3 Alsen. En op nummer 2 Van Laren. En de eerste plek is bezet door Van Tangen. Van begin af aan. Van begin af aan, hè? dus in die zin is het niet al te spannend meer. Nee. Oeh, daar ging uh, de nummer 4. Dat was uh, Renau. Die ging even vlak uh, zo, uh, uh, langs de curve. Die viel bijna uit de bocht, maar uh, hield toch nog stand. Maar op dit moment, uh, oeh, bumper rijen. B heet Bumperkleven heet dat. Bumperkleven. <laughs> In uh, een van de, de achterste regionen. Dus, uh, maar goed, het is, uh, heel spannend is het dus niet. Hè? Nee, want die ene van die, uh, Fontange, die uh, heeft een uh, behoorlijke voorsprong. Maar goed, er kan van alles gebeuren. Ja, er kan ook van alles en, uh, gebeuren. De race duurt nog, uh, nog, minimaal elf, nog, minimaal, nog maximaal elf rondes. Dus hier vlak uh, over de curve hier voor het rechte stuk... Daar kunnen altijd nog wel wat dingen gebeuren. Hier nog steeds inderdaad. Één, nummer 1 oh, Tangi. Nummer 2 Van Lagen. 3 Maltzen. 4 uh, uh, Renauer. 5. Kan jij het lezen? Edwards. Edwards. Dat is in ieder geval top 5. Ja. Uh, ja, die zijn uh, een aantal ronden onveranderd. Ja, en ik zie ook dat het is plus 5 seconden Plus 6 seconden. Plus 7 seconden. Dus uh, toch? Ja, er is afstand. Dus er is wel enige afstand. Alleen achterin zitten ze echt uh, inderdaad uh, te bumpen kleven. Ja, Scholten, de nummer 17, die staat laatste. Die, uh, die probeert nog wel in te halen hier, zie ik, maar in de bochten. Maar het blijft lastig. Ja, ja, het blijft heel erg lastig. Nou, we gaan het zo meteen nog even zien. Want normaal gesproken hebben we wat meer informatie. Maar op dit moment uh, gaat dat even niet. Maar uh, ja, we, doen, uh, we roeien met de riemen die we hebben, toch Tom? M'n roeie lekker. Inderdaad. Zeg, nou normaal gesproken GFM Jazz. Nou we proberen er toch een beetje jazzy uh, ochtend van te maken. Wat heb je voor ons in de aanbieding? Ik heb hier uh, een, uh, we hadden net over de Beatles. En uh, dat die dus echt uh, zijn uh, opgenomen in het uh, Jazzy Dome. En ik heb hier een cd'tje voor je. Dat is wel een hele bijzondere. Nummer 6 graag. Dat is namelijk een, een album van Count Basie die alleen maar Beatles muziek heeft opgenomen. Die man was helemaal gek van de composities van John Lennon en Paul McCarty. En heeft in 1966 al een heel album vol gespeeld. En we gaan nu luisteren naar A Hard Day's Night. Dus dat is even Count busy, uh, met uh, Hard Night. Dag brandpunt. Het <laughs> lijkt er een ja. beetje op uh, Jaap Koper. Ik zei Jaap, uh, we zagen net uh, Stefan Wendt de baan uit vliegen. Volgens ja. mij is dat een goede bekende van jou. Nou, van ons uh, beiden, van Willem en ik, want we hebben van de week, uh, of van het weekend natuurlijk zitten kijken wat, uh, wat die Porsches allemaal deden. En deze Wendt, die was ook al actief in de Tarzanbocht uh, eerder dit weekend. En toen bleef er weinig wat van die auto over. En die jongens die hebben hem toch nog voor elkaar gekregen. Vrijdag uh, hadden ze een vrije training. En Wendt was een van de mensen die de Tarzanbocht uh, gewoon uh, ja, niet, niet door in. de ah, ja, denk ik. denk het. Ja. En dat was de reden waarom, uh, waarom die draf uh, uh, vloog. Uh, ja, een hele hoop narigheid. Training die stopgezet werd en noem maar op. En nu vliegt hij er weer af. En dat gebeurt tijdens de race in het schijfvlak. Dus dat, ja, ik weet niet wat die, wat die man heeft. <laughs> Misschien een abonnement op, op plekken om eruit te vliegen of wat dan ook. Of hij wil gewoon zijn mechaniciën aan het werken. Nou, misschien is dat het wel. Ja, nou ja, crisis is het al een beetje in de, in de DTM-organisatie ook hoor. Want uh, ja, wat support races betreft, dat zijn er maar drie dit weekend. Eén uh, één daarvan is uh, nu bezig. Dat is die Porsche Carrera Cup. Dan hebben we de Formule 3 en dan hebben we nog de Seat Leon Supercopa. Ja. Uh, waarin ook Dylan Koster actief is. Dus zegt. Ja, wat wil je zeggen? We... Die kennen we toch wel? Ja, die komt uit Zandvoort. <laughs> dus, uh... Maar goed, Dillen heeft ooit nog eens een keer gesolliciteerd als dorpsomroepen. Maar dat was toch niet zo'n succes, eerlijk gezegd hoor. Nee? Nee. Dat, uh... Hij zegt, dat, dat laat ik toch liever aan anderen over wat uh... dat gaat. Overigens, in die Carrera rijden twee Nederlanders rond. Ik zal het er uh, maar even bij zeggen. Dat zijn uh, Jaap van Lagen en Olivier Tielemans. En... Uh... Die uh, Jaan van Lager, die rijdt op dit moment een hele goede wedstrijd. Uh, dat hadden we eigenlijk ook niet anders van hem verwacht eerlijk gezegd. Uh, ja, we spraken hem ook uh, afgelopen vrijdag eventjes uh, net na de training. En toen wist hij te vertellen van ja, uh, hoe is dit nou eigenlijk tot stand gekomen dat hij dit weekend mocht uh, rijden. Nou, de team waar hij dus nu uh, deze gastrace mag uh, rijden, dat uh, belde hem donderdagavond of donderdag laat in de middag op van heb jij nog zin om te rijden? En uh, weet je er <lacht> nog wat van Zandvoort af? Nou, uh, dat hoef je dan. Jaap van Lagen niet te vragen en bovendien heeft Jaap van Lagen ook rijdt hij samen met uh, Sebastian Bleekemolen in de Porsche Super Cup Porsche uh, die uh, de Porsches die voor in de Formule 1 uh, series altijd te zien zijn. Alleen dit is het verschil dat deze auto's stalen remmen hebben. En de auto's waar ze mee in de Formule, bij de Formule 1 in het voorprogramma, die hebben dan een ander soort remmen. Dus dat is net even een tikje anders. Maar wel remmen? Ja, ze hebben wel remmen. Moet maar remmen, ja. maar dat, er, zit, er zit gewoon een klein verschil in, in de, de manier van, van benaderen in, ja, in, het, in het rijden van, van dit soort auto's. Als de Porsche die, die we kennen eigenlijk van de Formule 1, in mm het -hmm. ja, voorprogramma van de Formule 1. Ik moet het wel goed zeggen, want dan, ze rijden niet in de Formule 1, maar mm. ze zitten in het voorprogramma. Maar die van Lager, hoe lang uh, zit hij al in het circuit? Uh, nou, die rijdt al een best een lange tijd alweer rond. Ik geloof dat hij in 2001, 2 uh, zo'n beetje is die begonnen. Dus uh, ik denk dat hij al een jaar of acht uh, alweer bezig is. En het is een beetje een laadbloeier ook. Het is iemand die nu bijna 30, uh, bijna 30 jaar oud is. Maar hij kan nog uh, behoorlijk hard rijden. En ja, wat, wat dat er gaat in het internationale uh, circuit... Is hij, uh, ja, wordt hij toch al gevraagd om dit soort wedstrijden te rijden? En dan, dan moet je wel wat kunnen. Het is bijna eigenlijk ja, te vergelijken met, met Jeroen Blekemolen. Alleen Jeroen Blekemolen ja, die heeft een wat, wat verdere, uh, ja, moet ik het zeggen, verdere staat van dienst. En daar uh, tikken uh, teambazen wat sneller aan dan bij een man als Jaap van Lagen Maar ik denk dat hij zich in die Porsche Supercup waarin uh, bij het voorprogramma van de Formule 1 dat hij zich daar al, uh, al heel goed uh, laat zien. Maar rijdt hij nou in eigen wagen of uh, is het een uh... Nou het is een team waar hij wordt gevraagd uh, of hij voor een team uh, in maar actie kan komen. Ik vroeg me of als je namelijk uh, op donderdagmiddag wordt gevraagd of dan al wel je auto paraat staat maar die was er natuurlijk al. Ja, ja, die, nou, die hij staat paraat, maar, ja hij hoeft alleen maar in te stappen, niet. In te stappen en weg te rijden. Ja en dan zie ik ook als ik kijk naar, uh, naar de, naar de, naar de wedstrijdverloop, dan zie ik de naam van Oewe Altsen uh, in deze Porsche Cup uh, opduiken. En die Oewe Altsen dat is uh, de eerste winnaar van de DTM race uh, die ooit hier uh, werd gehouden in 2001. Dus, dus op bekend terrein. Die Oewe uh, Altsen is op een gegeven moment eigenlijk vanuit de DTM heeft hij uh, ja, een, uh, een stapje terug gedaan. En is dus nu uh, als het ware in die Porsche Carrera Cup uh, terecht gekomen. En daar heeft die, uh, doet hij het uh, uh, ja, wel redelijk goed in. Nou, hij ligt uh, verdurend vooral uh, ja het dus, uh. Ja, dat, uh, dat is de top drie, ten die Van lagen en, uh, en Alsen. Dat zijn uh, de mannen, denk ik, op dit moment. Maar dan praat je ook wel over, uh, over rijders die heel goed uh, het gaspedaal weten te vinden. Dus, uh, <laughs> dus ja, uh, we hebben, wat dat er gaat, ik denk dat de race die, zit, die zitten ze wat al op, uh, zo te zien. Dus ik denk nog uh, wel een rond of 4-5. Dan ga je een stukje muziek draaien. Lijkt me wel handig <laughs> I want you to want me live. Uh, en yeah, ja, I want you to want you. Uh, ik zie hier een aantal Porsches die willen elkaar wel opvreten, hè, Tom? Ja, ze zitten nog steeds uh, lekker dicht op elkaar. En, uh, maar de volgorde is volgens mij nog steeds niet veranderd. Nee, inderdaad. Op één Tandy, op twee uh, uh, Van Lagen en op uh, drie uh, alsen. Dus die race zal waarschijnlijk wel gereden zijn met nog maar uh, één ronde te gaan. Dus dat uh, kunnen we wel melden ja, na het nieuws, toch? Ja. Nou, race en lawaai horen eigenlijk een beetje bij elkaar. En daarom gaan we luisteren naar een beroemde blanke drummer met een stevige slag in zijn knuisten. Gene en zijn band met Drumming Man. 9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In het zuiden van Pakistan proberen reddingswerkers met zandzakken en stenen meer overstromingen te voorkomen. Vooral de provincie Sindh wordt bedreigd door het hoge water van rivier de Indus. In een dagtijd zijn daar ruim 200.000 Pakistanen gevlucht. Autoriteiten verwachten dat het gebied niet zal overstromen en dat het waterpeil van de Indus de komende dagen daalt. De regering heeft aangekondigd dat sommige investeringen in arme gebieden worden stopgezet, zodat het geld daarvan aan noodhulp kan worden besteed. Critici zijn bang dat moslimstrijders meer invloed en populariteit krijgen als de overheid stopt met het investeren in veiligheid en banen. Bijna 40 zeehonden in Engeland zijn vermoedelijk gedood door de schroeven van schepen. Dit is volgens onderzoekers de enige uitleg voor de vreemde wonden van de aangespoelde dieren. De wonden beginnen bij de kop en lopen daarna gedraaid over het lichaam naar de staart. De zeehonden zijn waarschijnlijk in de schroeven van schepen terechtgekomen... die tussen de Britse kust en een windpark op zee varen. In december zijn de Engelsen begonnen met de bouw van het windpark. Kort daarna spoelden de eerste verminkte zeehonden aan. De Australische premier Gillard wil na de verkiezingen van gisteren aan de macht blijven met de steun van onafhankelijke parlementsleden. De Labour-partij van Gillard en de conservatief-liberale coalitie zijn er beide niet in geslaagd een meerderheid te behalen. Gillard is nu, in gesprek met, is nu gesprekken begonnen met drie onafhankelijke parlementsleden en met de Groenen die één zetel hebben gehaald. In Amsterdam hebben bemanningsleden van schepen die meedoen aan Seil ontbeten met honderden buurtbewoners. Met het ontbijt wil Seil de omwonenden bedanken, omdat ze al enkele dagen met overlast te maken kunnen hebben. Vanmiddag staat het scheepvaartevenement in het teken van de traditionele vlootschouw, die wordt vanaf de Groene Draak afgenomen door prins Willem Alexander. Het weer.